Vijf uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Rutte en Samson steunen Dijsselbloem. Geen informatie naar Turkije over pleegkinderen. De prijs voor melk en melkproducten gaat omhoog. Premier Rutte en PvdA-leider Samson vinden het onterecht... dat Eurogroep voorzitter Dijsselbloem kritiek heeft gekregen... op zijn uitspraak over de aanpak van de Europese bankencrisis. Volgens Rutte en Samsom heeft Dijsselbloem terecht duidelijk gemaakt dat bij een bankencrisis in een Europees land ook gekeken wordt naar een bijdrage van grote beleggers en spaarders met meer dan 100.000 euro op de bank. Banken worden niet meer alleen gered op kosten van de belastingbetaler, is het uitgangspunt. Hij heeft gezegd wat iedereen vindt, zegt Samsom. Ik ben blij dat we een voorzitter hebben die dat durft te zeggen. Ik hoop dat hij het nog een tijd volhoudt.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 En Schultz is het daarmee eens. Voor mij is de conclusie helder dat uh, wil je het bereikbaarheidsprobleem oplossen... en wil je dat op een veilige manier doen... dat dat betekent dat je tot 2 x 7 rijstroken overgaat... en een verbreding dus buiten de bak. We willen dat ook nog doen met oog voor de leefomgeving. Omwonenden en natuurorganisaties hebben eerder tegen de verbreding geprotesteerd... omdat er bomen moeten worden gekapt. Nederland zal Turkije niet informeren als een Turks kind onder bureau jeugdzorg komt te vallen of in een pleeggezin wordt geplaatst. Dat zei staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de zaak Yunus had Turkije de Nederlandse overheid gevraagd om informatie te verstrekken over Turkse kinderen die uit huis worden geplaatst. Maar volgens Van Rijn bestaat er geen informatieverplichting. Er wordt geen informatie verstrekt aan de Turkse autoriteiten. Dat willen we niet, dat hoeft ook niet en dat doen we dus ook niet. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik mag niet naar de begrafenis van zijn moeder, die vrijdag is overleden. Dat heeft de gevangenis waar Breivik vast zit bepaald, zo melden Noorse media. De laatste ontmoeting van Breivik met zijn moeder was eerder deze maand. Zijn moeder was toen al ernstig ziek. Breivik zit een celstraf uit van 21 jaar voor de bomaanslag in Oslo en de moordpartij op het eilandje Utøya. In totaal kwamen daarbij 77 mensen om het leven.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 De brand zou woeden in de buurt van de trappistenabdij de Achelse Kluis. De brandweer probeert met veel wagens het vuur te bestrijden. Omdat de brand in het grensgebied woedt, is ook de Belgische brandweer opgeroepen. Vanwege de droogte was in het bos al waarschuwingscode geel van kracht. Het weer, nog geregeld zon. Het is droog, hoogte 4 graden. De matige tot krachtige oostelijke wind maakt het voor het gevoel flink kouder. Vanavond vriest het al snel. In de nacht kan de temperatuur zakken tot min 5. Morgen verandert er weinig. Er is zon. In het noorden neemt de bewolking wat toe. Er is een fractie minder wind. Aan WB Verkeersinformatie. Met 90 km files is de normale dinsdagavondspits. De meeste vertraging is rond Rotterdam en ook in het midden van het land. Een paar dingen vallen op. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Staat tussen Twello en Devende Oost 6 km. Bij Devende Oost zijn twee rijstroken dichter, staat een auto stil. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij de Alfred oosterbeek nog 4 kilometer. De nasleep van een aanreding. Dat geldt ook voor de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Kleinpolderplein nog 4 kilometer. Een aanreding op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusde 4 kilometer. De reishoek is dicht. Geeft ook vertraging richting Zwolle. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer. Tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Knopend Valburg 4 kilometer.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 Een initiatief van Bouwen in Nederland. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 6 over vijf, goedemiddag. De ophef rond minister Dijsselbloem duurt voort. Waar is het fout gegaan? Zijn voorganger, onder Ruding, zei vanochtend. Als voorzitter moet je voorzichtig zijn. Dat is misschien de les van dit incident. Maar dat incident is nog lang niet vergeten. En ook niet vergeven. Want heeft hij nou een fout gemaakt of heeft hij nou gewoon onhandig geopereerd? Hoe wordt de Eurogroep-voorzitter in het buitenland neergezet? Als eerste gaan we naar Parijs, naar correspondent Ron Ron, Hadden de woorden van Dijsselbloem, de gemoeder in Frankrijk, flink bezig? Ja, ja, ja, ja. kijk, er was hier al enige twijfel hè, bij de benoeming van Dijsselbloem. Ja, dat is een naam die ze hier sowieso maar moeilijk uit kunnen spreken. En nu hebben sommige commentatoren toch zoiets van... zie je wel... Dus een website omschrijft hem ook hè, als een serie blunderaar. En een andere die zegt dat hij er in zijn eentje voor zorgt dat de saaie van Rompuy eruit ziet als een Hollywoodster. Eh, maar er is ook inhoudelijke kritiek. De Franse vertegenwoordiger Benoît Curé bij de Europese Centrale Bank, die zegt dat Dijsselbloem ongelijk had. Een journalist vroeg hem vanochtend wat hij vond van de uitlatingen van Dijsselbloem. Le nouveau patron de l'eurogroupe, Disselbaum, a dit hier que l'accord sur Chypre doit servir de model pour d'autres pays fragiles de la zone euro. Non, je pense que monsieur Dyson Blum a eu tort de dire ce qu'il a dit. Euh, L'expérience de Chypre n'est pas un modèle pour le reste de la zone euro, parce que euh, la situation était, avait atteint une, une ampleur qui n'est comparable à aucun autre pays. Ja, ja Cyprus is geen model, zegt hij. De omstandigheden daar waren uitzonderlijk. Al dus de Franse Benoît Curé van de ECB. Merci Paris. Gaan we naar Berlijn, Wouter Meijer. Wat wordt daar bij jou in Duitsland gezegd over Dyson -Bloom? Nou, flink wat kritische commentaren. Het handelsblad, de grote zakenkrant, noemt hem de euro -ercuttere. Dus Hij, hij schudt, hij schokt het vertrouwen in de euro. Dat is fataal, schrijft de krant. Iemand die op die positie zit moet beseffen... dat zijn uitspraken op een goudschaaltje worden gewogen. En dat hij dan terugkrabbelt en nu zegt dat hij verkeerd begrepen is... maakt het alleen nog erger, schrijft het blad. Want zo iemand weet dus niet wat hij wil. Ook in andere bladen wordt het zo beschreven. En de vraag opgeworpen, inderdaad, of het wel goed was... om Dijsselbloem op die functie te benoemen. De website van het werkblad Focus bijvoorbeeld Zo'n jonge hond schrijven ze, iemand zonder grote internationale ervaring. En zijn eerste grote proef heeft hij in ieder geval niet goed gedaan. En er wordt dan ook op gewezen steeds dat de uitspraken van Bloom lijnrecht tegenover die van zijn Duitse collega staan, minister Schäuble van Financiën, die consequent volhoudt dat Cyprus een geval apart is. En dus niet als voorbeeld of blauwdruk of schabloon voor andere probleemlanden kan worden gebruikt. En de beurs hier in Frankfurt die schrok vanochtend zo dat de index flink naar beneden ging. En vooral de banken, daar is de angst kennelijk het grootst... Maar intussen is men ook weer van de schrik gekomen en staat de DAX weer op winst. De reacties in Duitsland. Als er een land is dat wellicht als eerste in aanmerking zou kunnen komen voor zo'n blauwdruk, dan is dat Spanje, waar ook veel banken in de problemen zitten. Jessica van Spenner, pardon. Jessica, wat zijn daar in Spanje de reacties op de woorden van Dijsselbloem? De reacties hier zijn bijna cynisch. Vanmorgen werden de Spanjaarden wakker met krantenkoppen als met deze oplossing voor Cyprus wordt de weg geopend naar andere landen. En de pion van Merkel ziet mogelijkheden om spaargeld weg te nemen, zoals op Cyprus. En daarmee wordt natuurlijk gedoeld op die uitlatingen van uh, Dijsselbloem. Um, de situatie op Cyprus werd hier de afgelopen week scherp in de gaten gehouden. Um, omdat Spanje zelf ook nog lang niet uit de crisis is. Um, dat spaarders moeten gaan meebetalen. Daar reageerde Politici en deskundigen opzijden, dit kan niet in Spanje gebeuren. Cyprus staat echt op zich, is een andere situatie. Maar de media lijken nu te zeggen, oh ja, en wat, wat, wat betekent dit dan? Wat moeten we hier nu van geloven eigenlijk... als dit zomaar opgelegd kan worden vanuit Europa? Ja, dat is een goede vraag. Zijn er signalen dat Spanje à la Cyprus eh, beroep moet gaan doen... door de Euro Europese Unie? Hoe gaat het bijvoorbeeld nu met de Spaanse bank? Nou, het ligt nog heel gevoelig hier. Kijk, een, een bankrun waarbij man, mensen massaal hun geld weghalen... dat is iets wat de Spaanse bankensector nu echt niet kan gebruiken. Spanje heeft natuurlijk geen totale bail-out gekregen... maar sinds vorig jaar liggen de banken hier wel aan het infuus... omdat er noodsteun is uh, vanuit Europa voor de banken... Om, omdat die weer gezond moeten worden. Daar zijn ze net weer een beetje mee bezig. Ze proberen weer kapitaal op te bouwen. Er is een bedbank in oprichting... waar dan slechte leningen weggezet kunnen worden en ze hopen de banken uit de crisis te komen. Ja, dan zitten ze niet te wachten op een moment dat in één keer... mensen toch uit wantrouwen hun geld van de banken weghalen. Want dan kunnen ze alsnog gaan wiebelen. Nou, denk ik dat of dat gebeurt, um, dat weet ik niet. We, we kunnen ook niet checken of dat het nu gebeurt. Um, aan de andere kant kun je je voorstellen, de crisis loopt hier al een tijdje. Dus als mensen bang waren dat er iets met hun spaargeld zou gebeuren... dan hebben ze dat misschien al wel weggezet op een buitenlandse rekening... of in een oude Inmiddels bewaard. De reacties vanuit Spanje, Jessica van Spenger, dankjewel. En dat allemaal naar aanleiding van die commotie die ontstond stond... door het interview van uh, Dijsselbloem met Reuters en de Financial Times. De uh, Financial Times heeft naar aanleiding van alle ophef... Uh, het interview met hem letterlijk uitgeschreven... en ook op de website gezet. We hebben het gelezen, we hebben het vertaald. Eva Wiesink, je hebt je daarop over gebogen. Wat heeft hij nou precies gezegd? Nou, er is heel veel gedoe over het woord template, schabloon. Heeft, de vraag was aan hem... Uh, heeft, is Cyprus een schabloon straks voor toekomstige Europese landen? Hij zegt nu, ik heb het woord schabloon niet in de mond genomen. Klopt, hij heeft het schabloon woord niet in de mond genomen. Maar zijn antwoord laat echt niets te wensen over. Dat is heel erg duidelijk. Want Hij zegt, uh, het, is, het is misschien geen schabloon. Hij weet het niet. Maar uh, tot nu toe was de crisis zo acuut dat banken echt gered moesten worden met belastinggeld. Voortaan kijken we eerst of een bank zichzelf niet kan redden. En daarna kijken we of het misschien met de aandeelhouders... of met de obligatiehouders moet, zoals hier ook met de SNS gebeurd is. Maar indien nodig zijn ook de onverzekerde rekeninghouders de klos. En die onverzekerde rekeninghouders... dat zijn rekeninghouders met meer dan een ton op een spaarrekening. Net als op Cyprus. Dus daarmee geeft hij wel antwoord op die vraag... Ja. waar zo expliciet het woord template-shablon werd genoemd. Ja, dus hij zegt niet dat uh, Cyprus het model is voor andere landen... maar hij sluit niet uit dat dat in de toekomst toch op deze manier gaat gebeuren. Terwijl hij toch ook in het interview en ook in die persconferenties... toch meermalen heeft gezegd dat Cyprus een uniek geval is. Ja, en daarom is deze uitspraak ook zo, zo interessant en zo belangrijk. Het is een uniek geval, zegt hij steeds, met een veel te grote bankensector. Uh, en nu kunnen toch ook spaarders boven de ton worden. En het gekke is dat hij, hij krijgt meteen daarna ook een vraag... van wat betekent dit dan voor andere kleine landen... met ook een hele grote bankensector. Luxemburg, Malta worden letterlijk met name genoemd. En zijn antwoord is, die moeten nu handelen. Die banken moeten nu kijken naar waar hun problemen zijn... voordat de problemen echt ontstaan. En ja, de minister van Buitenlandse Zaken... die reageerde meteen als een wesp gestoken mm. van... dat kan natuurlijk niet, dat Europa staaks, straks gaat dicteren... hoe groot onze banken zijn en waar wij ons geld mee gaan verdienen. Je hebt natuurlijk als economieverslaggever... We hebben heel veel te maken met mensen die politiek gevoelige zaken moeten beschrijven. En vooral niet moeten gaan beschrijven zodra het op de economie aankomt of financiën. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt bij Dijsselbloem. Is hij naïef? Ja, dat is wel wat alle commentaren nu zeggen. Dat je als minister van Financiën van de PvdA dit soort dingen echt best wel kunt zeggen. Heeft hij ook zelfs gezegd in de Tweede Kamer. Dit is hoe we in de toekomst met banken om moeten gaan. Als voorzitter van de Eurogroep moet je echt heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want je ziet nu, uh, alle aandelen zijn omlaag gegaan. Met name in de zuidelijke landen. In het noorden, je hebt uh, Wouter Meijer net gehoord, krabbelt het weer omhoog. Maar in Zuid-Europa zitten ze dus nog steeds uh, met de problemen. Hoe gaat dat nu verder na, na zo'n dag? Na, na zo'n nacht en na zo'n dag en de commons die erbij hoort? Nou, alle zeilen bijzetten om de rust weer te laten wederkeren. We hebben al twee uh, leden van de ECB gehoord... die zeggen, nee, echt, Cyprus is een uniek geval. Hij heeft zelf trouwens ook nog gisteren in een verklaring gezegd... Cyprus is een uniek geval. En dan maar hopen dat dat er weer inslijt... en dat de, dat de spaarders uh, zich veilig wanen. Even een we gaan kijken of dat inderdaad gebeurt. De volledige tekst of deel van dat interview met de Financial Times is vertaald, nietwaar? Ja, staat op onze site nws.nl. En via het digitale kanaal van de NOS kunnen we meteen meekijken met het debat. wat nu bijna gaat beginnen in de Tweede Kamer. Daar is niet weer Peter Blok, je houdt het in de gaten, wij kijken met je mee. Maar jij gaat luisteren, want we zien daar uh, Mr. Dijsselbloem met Frans Wekers naast zich. voor ja. de fotografen. Ja, dus het debat is nog niet uh, begonnen... maar staat wel uh, elk moment uh, op het punt van beginnen inderdaad. Uh, minister Dijsselbloem, om wie zoveel te doen is... de nieuwe Mr. Euro, van wie uh, alle woorden op een goudschaaltje worden gewogen... en uh, wekers die de onderhandelingen namens, Weker, uh, namens Nederland in uh, Brussel heeft gedaan. En wat voor debat gaat dat worden, denk je? Als je kijkt toch ook naar misschien het begrip... wat we eerder deze uitzending hoorden via D66-Kamerlid Colmes. Uh, ja, de Kamer staat natuurlijk vierkant achter het reddingsplan voor Cyprus... maar je doelt natuurlijk op die uitspraken van Dijsselbloem. Precies. Nou, sommige Kamerleden die vinden zijn uitspraken ongelukkig... vinden dat hij onnodig paniek heeft veroorzaakt. Zelf vindt hij overigens van niet. Hij heeft er ook geen spijt van van zijn uitspraken... Uh, hij heeft gewoon gezegd hoe het uh, verder gaat in Europa. Ja, en dat betekent dat niet meer de belastingbetalers er iedere keer voor op moeten draaien... als een bank in de proble problemen komt. Maar dus ook uh, spaarders, uh, obligatiehouders, aandeelhouders. En uh, ja, die banken uh, zelf die worden natuurlijk ook uh, flink aangeslagen... Of in tweeën geknipt, zoals in Cyprus is gebeurd. Goed, de overal spelers zitten er. Dijsselbloem, Wekers, de voorzitter zie zitten... maar nog geen Kamerleden in de banken. Dat gaat beginnen, het komend uur. We komen ongetwijfeld bij terug. Peter Blok, dank wel. Hoe staat het met de spits op deze dinsdagmiddag? Jolanda van der Velde. Het is een uh, spits volgens het boekje, maar er zijn nu wat uh, bijzonderheden bijgekomen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Knopendel staat 3 kilometer. De linker reishok dicht. Is daar dichter ligt rommel op de weg. Wat voor rommel, dat uh, ben ik nog aan het navragen. Een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Hooggraaf en Nieuwegein 2 kilometer. De rechter reishok is dicht op de parallelbaan. En tot slot ook een aanrijding op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Noordloos en knopend Eveningen. Vier kilometer, en daar is de rechte reis ook dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journaal. Eye of the Hurricane. Ilse Lange was dat met Dance on the Heartbreak. We gaan terug naar Waleren in Brabant. Naar Josephine Trehi. Josephine, waar ben je precies in Waren? Om de hoek van het oude gemeentehuis. Wat er uh, eigenlijk heel erg uh, droevig bij staat nu. En wat is daar is nou was te zien is de aanslag aan jullie. En um, ja, het, het, er staat een heel groot hek omheen. Um, er staat eigenlijk alleen nog maar een klein stukje van de gevel. Voor de rest is het. Ja, zwart geblakerd, één grote puinhoop. Uh, het was ooit een prachtig mooi rijksmonument. Ik ben even de weg overgestoken en bij de buren heb ik even aangeklopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ziet er niet uit, hè? Nee, het ziet er heel slecht uit. Een uh, hele trieste, trieste vertoning is het. is het. Het is niet duidelijk of het ooit ook nog een uh, gemeentehuis gaat worden? Daar is nog geen besluit over genomen. Maar uh, het is dusdanig verwoest dat het uh, lijkt mij niet zo waarschijnlijk... dat ze daar een uh, nieuw gemeentehuis neerzetten. Nee, nou, drie kwart jaar na dato ben ik hier vandaag... omdat er dus uh, een verdachte is opgepakt. Wat vindt u daarvan? Nou, fantastisch. Als dit echt de schuldige zou zijn... is het natuurlijk een geweldige opluchting voor het dorp. Maar ja, we moeten afwachten of dat uh, daadwerkelijk het geval is natuurlijk. Ja, een uh, 36-jarige man uit Sint-Michiels-Gestel. En vanmiddag zijn we eventjes gaan kijken op het woonwagenkamp... waar hij gearresteerd is en we spraken met zijn tante. Vanmorgen tussen acht en half negen... Dus ik ga elke ochtend even naar mijn broer toe, kijk hoe dat met hem gaat. En toen zag u daar politie en ja, nou, wat dus gebeurde er? Ze trappen, ze trappen alles in en ze nemen alles mee en zo. Laptops en uh, speelgoed van de kinderen. Het is gewoon niet normaal, er zijn geen borden voor. Ik, uh, ze riepen mij wakker en ik liep hierheen. En dan zie je alles, er staat alles voor politie. Wisten jullie toen dat het te maken had met waarden? Nee, daar, ik, daar kan ik niet wat mee te maken heeft dus. Daar snap ik ook helemaal geen bal van. Wist u dat het ermee te maken had? Nee, en het gaat om uw neefje, hè? Ja, blijkbaar wel. Maar ja, daar heb ik niks van gehoord. Dus, uh, want ik heb nog geen gelegenheid gehad om mijn broer te gaan. Dus dat uh, ik niet binnen mocht. En, en wat was u bekend over het feit waarom ze uw neefje uh, ja, hebben opgepakt? Het blijkt dat hij 14 dagen bro is geweest. En toen hebben ze hem gewoon weggestuurd. En nu komen ze dan met Jan en allemaal een kind gevallen. Dus slaag nerve op. ze hebben hem dus al eerder uh, op het politiebureau gehad? Ja, eerste moest hij komen en daar is hij naartoe gaan. En toen hebben ze hem weggestuurd. Bent u bekend met uh, mensen in Waalre? Nee, ik ben niet bekend met mensen in Waalre. Nee. helemaal geen enkele verbindenis van dit woonwagencentrum met dat van Waalre. Dat weet ik niet, maar in ieder geval ik niet. En uw broer ook niet? Daar weet ik niet. Houdt u een beetje in het midden? Ja, want ik, uh, ik ben altijd thuis en zo af onderweg en mijn beesten, beesten Ik ik hem alleen in de ochtend bij mijn broer. Wat gaat er nou verder gebeuren? Terugbrengen de spullen, met poten er vanaf blijven, toch? Die klootzakken. Want ik heb mij eigenlijk het er zo kwaad te maken. Zo, dat zijn de emoties daar. Ja, je hoort het, hè? He. Behoorlijk uh, geïrriteerd. Dat bleek ook wel later, want uh, de televisieploeg is na ons nog geweest daar. En um, bekogeld met bakstenen. Zowel de verslaggever als uh, ja, de wagen. Dus dat was even wat minder. Ik ga nog even terug naar de buren hier. Wanneer is het voor u nou, het verhaal nou afgesloten? Nou, uh, ja, als de daadwerkelijke daders gepakt zijn... dat zou een geweldige opluchting zijn natuurlijk. En heeft u daar vertrouwen in? Ze zijn met veel mensen ermee aan het werk. Het is een, uh, een zeer ernstige daad wat er gepleegd is. Uh, dus ik hoop daadwerkelijk dat dat tot een einde gebracht wordt... en dat de daders gevonden worden, ja. En u mevrouw, wat vindt u ervan? Ja, hetzelfde. Ik, ik hoop echt dat ze gepakt worden... en dat, je, dat het afgesloten kan worden. Hoe leeft dit hier in het dorp? Het leeft heel erg in het dorp. Ja, iedereen vindt het toch heel erg. Veel mensen die hier getrouwd zijn in het gemeentehuis. En dus dat is toch ook, uh, ja, dat is wel heel, heel jammer. Denkt u er nog vaak aan? Nee, dat niet. Nee, dat valt wel mee. Ja, behalve dat het er zo uh, ja, zielig uitziet hier ja, je, je rijdt er dagelijks langs en het is een hele trieste aanblik natuurlijk. Hè? En dat mensen in staat zijn tot uh, dit soort actie is natuurlijk uh, ja, buiten proportie. Nou Tim, ja, de, de politie verwacht nog wel, uh, hebben we gehoord, nog meer verdachten op te pakken. Maar goed, dat is natuurlijk afwachten. Ja, dat uh, ik zat ik me net te bedenken, want de mensen met wie je spreekt daar, die spreken in meervoud. En als ik me goed weet te herinneren, daar ging het ook om twee auto's bij dat gemeentehuis... waarbij uh, de brand erin werd gestoken. Dus er is nu één man aangehouden en dan ja, zijn andere aanhoudingen bijna onvermijdelijk. Maar er is nog geen nieuws over. Precies, nog geen nieuws over. Maar het is duidelijk dat deze man het niet, hè, deze verdachte, het sowieso niet eens eentje zou gedaan kunnen hebben. Er wordt ook nog gezocht naar het brein, zoals we dat dan noemen, achter de aanslag. Dit zou eventueel een van de uitvoerders kunnen zijn. Jij gaat ook speurtocht daar het komend uur nog. Dank je, Josephine. Tot later. Minister Schultz wil de A27 toch verbreden. En dat gaat ten koste van Natuurgebied aan Medes Weert. Verslaggever Martijn Holtrop trof daar vanmiddag teleurgestelde wandelaars. Fantastisch in het zonnetje. We krijgen toch ons voorjaar, volgens mij. Toch ook een, een gebied dat onder druk staat. Hè? We willen daar allemaal ook heel snel en met z'n allen tegelijk doorheen. Namelijk met de auto, die A27, die moet breder van de minister. Wat vindt u daarvan? Als ik in de auto zit, ben ik het daarmee eens. En als ik hier rondloop, ben ik het daar niet mee eens. Dan moet, hoeveel meter moet er vanavond weer zijden? Ik geloof wel tien meter, hè? Ja, dat gaat weer een stukje vanaf. Ja. Ja. Ja. ja, als het niet tegen te houden is, dan kunnen we niks aan doen, maar... Uh... Ja, nou, er gaat weer een stuk bos weg. Het is toch al zo weinig. En, en het is toch heel mooi om te lopen, hoor. Je ziet er altijd buizers en zo. Ik vind het van te prachtig. Ja, ik heb er jarenlang hard gelopen. En <laughs> dat is u niet meer? Nee, dat kan ik niet meer. Nee, dat gaat niet meer. Nee, nu komt u er met uh, de kleine meid, zo te zien. Ja, ja. ja. ja. Vaak? Wat betekent dat bos voor u? Nou, ik vind het hier prachtig wonen. Ik woon hier ook vlakbij, hè? Ik kwam uit Utrecht, en ben hier gaan wonen. En ook al voordat het voor me allemaal, allemaal is weerd. Ja, ik vind het fantastisch hier. Ik kom er heel vaak. Uh, dit stukje natuur, uh, dat hoort uh, gewoon zo te blijven. Er mag niks aan veranderd worden? Nee, zeker niet. Nee, dit hoort bij Utrecht. Uh, probeert u eens aan te geven wat dit bos voor u betekent, het gebied? Nou, ik kom hier al sinds als kind. Dus ja, ik ken heel veel plekjes hier. Ik heb die andere snelweg, uh, waar toen ook zo'n protest over was... heb ik ook meegemaakt als kind. Maar... Uh, Nee, dit, uh, ja, dit, dit bos betekent heel veel voor mij. 30 jaar geleden, u had het er al even over, ja. ook veel protest. Ja. Toen zaten de mensen in de bomen. Ja, klopt. Ja. U ook? Nee, nee, nee, ik zat niet in de boom, maar ik ben wel gaan kijken. Ja. De mobiele eenheid verjaagde demonstranten met de wapenstok en met paarden. Rustig, de mensen die in het basiskamp vreedzaam zingend en onder het uiten van kreten bijeen zitten, worden soms met harde hand verwijderd. Die mensen die stenen gooien hebben nog gelijk ook. Kan je het tenminste al doen? Dit is het geluid van de A27 van vandaag. Even terug van de geluiden van 30 jaar geleden, waar de actiegroepen het bos uit werden geslagen. Hoe is dat vandaag de dag, zonder uh, Vandaag de dag is het wel een stuk anders. Uh, juist om te voorkomen uh, dat je een situatie krijgt zoals uh, toen in de, in de jaren 80. Uh, u bent van de bewonersgroep Lunetta, zoals we maar even samenvatten. Hè? Een van de actiegroepen. Als we de situatie hier bekijken, dan tel ik hier drie uitvoegstroken. Dan nog drie hoofdstroken. Het zijn er zes aan de ene kant. Ja. En dan nog Fijn. vier aan de andere kant plus een vluchtstrook. Dus dan zitten we ja. op elf. En dat moet dus... 14 worden. 14 strook is een beetje overdun, dus een beetje een grote jas aantrekken. Uh, je ziet, het is nu spitsuur, het verkeer raast gewoon door gewoon met een snelheid van 100 km per uur. En ook op uh, verkeersonveiligheid gebeuren hier nauwelijks ongelukken, het is ver beneden het landelijk gemiddelde, gemiddelde wat hier aan ongelukken gebeurt. Het is gewoon weggegooid geld om hier 1,2 miljard in te investeren in iets wat totaal niet nodig is. En dan tenslotte de strijd hè, die u voert hier voor een milieubouw, voor een, go een goede wijk om in te wonen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want u gaf aan het begin al aan dat wordt niet uh, met wapenstokken meer geslagen. We willen nog steeds mis overtuigen dat haar idee toch niet het beste idee is. Dat ze voor een lagere prijs een veel betere oplossing kan krijgen. De gemeenteraad van Utrecht bespreekt vanavond de verbreding van de snelweg. En inwoners krijgen daar dan de kans om erover mee te praten. In Den Haag is zojuist het debat begonnen over het reddingspakket voor Cyprus. Gaat het over Den Haag of gaat het veel meer over minister Dijsselbloem? Peter Blok luistert voor ons mee en brengt u zo direct na half zes het nieuws uit de Tweede Kamer. Koop een steentje van mij.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 Maak ook succes met radioreclame. Ga naar rab.fm. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het weer Het is droog en de zon schijnt volop. Er staat nog steeds veel wind uit het oosten tot noordoosten. Meest vrij krachtig windkracht 5 en aan zee krachtig windkracht 6. En dat is ook zo op het IJsselmeer. Vanavond en vannacht neemt de wind iets af en het blijft helder. Alleen in het noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt vannacht koud met min 1 tot min 4 als minimumtemperatuur.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 In het paasweekend blijft het aan de koele kant, maar langzaam maar zeker kruipt de temperatuur richting 10 graden. Er lag ergens rommel op een snelweg. En jij, Jolanda van der Velde, ging uitzoeken hoe het zat. Ja, het was, uh, was wat rommel wat uh, bij een aanrijding tussen twee auto's op de weg terecht kwam. Dat is gelukkig weer allemaal opgeruimd. Voor de rest, uh, normale avondspits, wel veel uh, bijzonderheden nu. En ook het aantal kilometers begint aardig op te lopen, 190 kilometer nu. De meeste files staan rond Rotterdam en ook in het midden van het land. Een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij de af reizen 5 kilometer, daar is de linkerreis ook dicht. Op de A6 Lely zat richting Muiden... Tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost 5 kilometer. Daar staat een auto in brand. Geeft ook 5 kilometer file de andere kant op. Op de A28 Zwolle richting Utrecht was een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Nijkerk en Leusen nog steeds 8 kilometer. De linkerrijstrook is nog dicht. En richting Zwolle staat daar bij Leusen 6 kilometer. Ook nog steeds langzaam rijden stilstaan op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Knoven Paalgraaf en Ravenstein 7 kilometer.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 6, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is veel gedoe nog steeds over eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. De hamvraag is natuurlijk of de oplossing die hij gisterochtend in alle vroegte presenteerde voor Cyprus de juiste is. En die vraag die leggen we voor aan oud-minister van Financiën en partijgenoot Wouter Bos. Nou, moeten we even kijken hoe nu precies Cyprus uitwerkt. Ik denk dat het heel interessant is om, uh, om te kijken hoe, hoe het nu werkt... dat uh, de oplossing dus niet alleen maar gezocht is met leningen... maar ook gelijk met het aanpakken van het hart van het financiële systeem in, uh, in Cyprus. Dus daar waar het probleem ontstaan is bij de banken, is het nu ook aangepakt. Een bank failliet laten gaan? Ja. En dat, dat kon in uw tijd als minister niet? Hè? Moeizaam, buitengewoon moeizaam. En uh, het, uh, het kon nu denk ik ook alleen maar omdat uh, die bank al bijna failliet was... Uh, en omdat een bank in Cyprus misschien toch net wat minder invloed heeft op de rest van het financiële systeem in Europa als een bank in een ander land. Maar we moeten, we moeten maar goed kijken hoe dit uitwerkt en of we op deze manier inderdaad Cyprus ook weer uh, er bovenop helpen. Want mensen zijn er denk ik ook gewoon zat dat, dat zij als, als doodgewone burgers de rekening betalen voor dingen die in de financiële sector fout gaan. Dus dat Dijsselbloemen en consorten nu geprobeerd hebben om de rekening ook echt neer te leggen in de financiële sector zelf, is een enorm interessant stap vooruit. Een doorbraak. Ja, dat moet je altijd beoordelen als je de resultaten goed kunt zien. We mogen uh, het nog geen blauwdruk noemen, hè? <laughs> ja, ik, ik, mij zult u de woorden niet horen gebruiken. Nee. nee, dat is een beladen woord, Zeker. Ja. We zijn er nog lang niet. Uh, het is nog steeds moeilijk in allerlei andere landen om banken van je te laten gaan. Uh, het, het is juridisch niet goed geregeld. De financiële geldstromen, het loopt allemaal te veel door elkaar heen. Uh, we zetten stappen, uh, maar er mag best wat meer gevoel van urgentie bij... dat we nog lang niet klaar zijn. En de vrees van de mensen is natuurlijk... oké, okay, Cyprus, dat hebben we nu dan weer een beetje achter de rug waarom zou dit niet kunnen gebeuren in Italië, Spanje? Nou ja, Je moet hopen dat uh, um, iedereen die dit gezien heeft in Cyprus... die ook gezien heeft uh, hoe, hoe groot een rekening kan zijn... die je dan moet betalen als het echt fout gaat, uh, een beetje op gaat letten. En zorg dat uh, als je aandeelhouder bent... of uh, op, anderszins betrokken bent bij, uh, bij, bij banken in andere landen van Europa... dat je de boel wat beter voor elkaar hebt dan in Cyprus gebeurde. Wat dat betreft gaat er denk ik ook echt een, een waarschuwende werking uit... voor wat er nu gebeurd is. Zij Wouter Bos, de oud-minister van Financiën, tegen Louis Dekker. In de Tweede Kamer inmiddels is het debat in volle gang over de redding van Cyprus. Peter Blok, onze politiek verslaggever, gaat het over Cyprus... of gaat het vooral over Dijsselbloem? Uh, over allebei natuurlijk, en dat is ook niet zo heel gek... want er is toch paniek gezaaid, vinden sommige partijen... door Dijsselbloem, door te zeggen dat er een ommezwaai in beleid komt. Uh, aan de ene kant weet iedereen dat en staat daar ook wel achter... Uh, de regeringspartijen VVD en, C en uh, natuurlijk Partij van de Arbeid, de oppositiepartijen CDA, D66 en uh, GroenLinks, ja, die, uh, die staan uh, achter de, uh, de lijn die hij heeft gekozen. Um, maar die ommezwaai in beleid, dat had hij nog even voor zich moeten houden, vinden ze. Vindt ook Eddie van Heijem van het CDA. Voorzitter, de afgelopen dagen is er ophef ontstaan... over de uitlatingen van de voorzitter van de eurogroep... over de rijkwijde van de oplossingen voor Cyprus. Ik spreek de minister nu dus even aan in zijn rol als voorzitter. Het is wel belangrijk om dat onderscheid, denk ik, uh, helder te maken. En ook in de Volkskrant vanmorgen spreekt de minister over een ommezwaai in beleid. Maar voorzitter, in een extra perscommuniqué van gisteren... zag de minister zich toch echt genoodzaakt om te benadrukken... dat Cyprus een exceptionele casus is. Voorzitter, dat kan toch niet allebei waar zijn? Waarom vraag ik hem, achter de minister het zinvol... om in de slipstream van de redding van Cyprus... een bredere discussie te ontketenen over maatregelen elders? En erkent hij dat dergelijke uitspraken in zijn rol als voorzitter... invloed kunnen hebben over het, op het gedrag van spaarders en van kapitaalverschaffers? En dat die weer kunnen leiden tot een kapitaal of de scherpere kredietvoorwaarden... die de positie van kwetsbare banken verder kunnen ondermijnen. En mijn vraag is dan ook... heeft de minister nou bewust een steen in de vijver gegooid... of heeft hij de gevolgen van zijn uitspraken onderschat? Ik zeg het echt zonder vreugde. Het hele proces van de afgelopen dagen doet het vertrouwen... in het crisismanagement binnen de eurozone geen goed. Ja, dus veel vragen van Eddie van Heijem van het CDA. De PVV was net ook aan het woord, is net klaar. Tony van Dijk is helemaal niet te spreken over het optreden van Dijsselbloem. Voorzitter, wat een blamage. Wat een wanvertoning. De minister van Financiën, deze minister Euro... heeft vorige week een historische blunder begaan. En hij heeft hier vandaag dan ook heel wat uit te leggen. Even voor de helderheid... Cyprus kan, wat de PVV betreft, kan ons gestolen worden. Elk land moet zijn eigen broek ophouden en desnoods de euro verlaten. Net als bij Griekenland zegt de PVV daarom geen cent naar Cyprus. Maar deze minister heeft in zijn goed bedoeld amateurisme... het vertrouwen van alle spaarders geschonden. De geest is uit de fles. Als puntje per paaltje komt, kan het spaargeld worden geconfiskeerd. Ook in Nederland. En het voorstel om een greep te doen in de spaarkas, heeft ervoor gezorgd... dat geen enkele spaarder in Europa, maar ook daarbuiten... zich nog veilig voelt. Ja, Dijsselbloem die heeft dus heel wat uit te leggen. Ja, wat heeft hij dus allemaal gezegd? Wat heeft hij bedoeld en waar gaat het naartoe in Europa? Ja, de belastingbetaler moest natuurlijk tot voor kort... voor al die slechte banken opdraaien. Maar ja, de rekening komt nu dus elders te liggen... ook bij spaarders boven de 100.000 euro... Uh, Bij de aandeelhouders, obligatiehouders, die moeten bloeden. Daar is de Kamer het in grote delen wel mee eens. Maar ja, de timing van zijn uitspraken, die vonden ze dus beroerd. En dan zien we, Peter, vandaag ook de premier, uh, Mark Rutte... Uh, PvdA-leider Samson, oh, onmiddellijk voor hem in de bres springen... Uh, zeggen dat de kritiek op uh, Dijsselbloem onterecht is. is, is, is er, als ze als als dat gaan doen, is dat ook een signaal dat het echt nodig is... om deze, de, deze ja, onder vuur liggende minister, voorzitter van de Eurogroep... echt publiekelijk te steunen? Uh, nou ja, ze steunen hem heel nadrukkelijk. Nou, Samsom die zegt, wat Dijzelbloem zegt, daar willen we met z'n allen naartoe. Ja, misschien loopt hij wat voor de muziek uit... maar het is wel de lijn die in Europa is ingezet. En daar nou moet het de komende jaren heen. Maar ja, in Europa is dat altijd een lange weg... Die uh, gegaan moet worden. Ja, Dijsselbloem heeft uh, nu uh, grote stappen gezet. Het is geen lekker etmaal voor uh, Jeroen Dijsselbloem. Daar spreken we straks over met Jan Schinkelshoek, voormalig Tweede Kamerlid voor CDA en tegenwoordig communicatieadviseur. Wat had Dijsselbloem anders kunnen doen? Dat straks. Nog een lastig nummer om op te dansen, maar het heet wel zo. Dance Tonight, Paul McCartney. 17 voor 6, Jolanne van der Velden. Tim, het, is een, uh, ja, het wordt toch een behoorlijk drukke avondspits. 230 kilometer staat er nu. De meeste vertraging rond Rotterdam en het, in het midden van het land. Een paar dingen vallen op op de A6. Muiden, Lelystad in beide richtingen tussen Almere en Lelystad vertraging. Heeft te maken met een auto die in brand staat. Een aanrijding ook op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Breda Noord 3 kilometer. De rechterreishok is dicht. Een behoorlijk lange file door een aanrijding op de A28... Zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Le Leusde 10 kilometer, bij Leus is nog steeds de linkerijshoop dicht. Geeft ook vertraging richting Zwolle, daar staat bij Leusde 6 kilometer. Dit is tot half 7, het NOS Radio 1 journaal. De hijsaar rondom eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem blijft voortduren. De vraag is natuurlijk, loopt hij te hard voor de troepen uit... met wat hij zegt of heeft hij gewoon niet zo slim geopereerd? Jans ook. goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig Tweede Kamerlid voor CDA, tegenwoordig communicatieadviseur... en komt dat even goed uit voor een minister... die de afgelopen 24 uur nogal wat over zich heen heeft gekregen. Onervaren, incompetent, tegenstrijdig, serieblunderaar... hoorde vanuit Frankrijk, hij heeft ongelijk. Wat enige idee wat, uh, wat Jeroen Dijsselbloem nu doormaakt. Nou, dat kan niet, kan niet plezierig zijn. Als je hem in de Kamer ziet zitten, dan zit hij er inderdaad. Maar dat heeft hij geloof ik altijd een wat strak gezicht. Ja, wat ziet u dan vanmiddag? Want het eh. debat is nu bezig. Ja, nou, ik zie hem nu ook via, via, via de schermen zitten. En dan, dan denk je van, nou, dat zijn ministers minister die vrolijke tijden heeft meegemaakt. Ja, hoe zou u hem aanpakken als Kamerlid? Ik zou er in ieder geval een hele, hele kritische vraag over stellen. Want hij heeft tenminste, je kunt zeggen, een heleboel verwarring eh, veroorzaakt. En ministers voor Financiën zijn voor een heleboel dingen, maar niet om ver, eh, verwarring te veroorzaken. Ze zijn er met name om de stabiliteit en de rust uit te straat. Is het dan zaak in zo'n debat om voor als Kamerlid om daar die verwarring eh, ja, zeg maar, op te helderen? Of juist om die verwarring die hij dan volgens u heeft veroorzaakt af te straffen? Nou, ik denk dat de minister vooral zo'n Kamerdebat moet gebruiken aan moet grijpen om het heel helder te maken wat hij nou echt heeft bedoeld. En uh, daar is en uh, in ieder geval proberen de rust op de financiële markt weer terug te laten keren. Ja, is dat voor duidelijk wat hij nou werkelijk heeft bedoeld? Nee, niet helemaal, want hij is tenminste tegenstrijdig geweest. eerst suggererend dat er een algemene aanpak uh, ont is ontwikkeld naar aanleiding van de Cyprus uh, uh, naar de in Cyprus. Later nam hij dat weer terug. Ja, mijn, mijn, mijn inschatting is dat de minister bewust toch wel een steen in de vijver gegooid heeft. Bewust? Ik denk het wel, omdat het geen, uh, hij is geen beginneling in de politiek. En hij is ervaren genoeg om te weten wat hij, wat, wat hij heeft aangericht. Het is mm. me te simpel om te zeggen, vermoeidheid... En, en het was in het Engels, en het woord template kende die niet. Nee, ik denk echt dat hij toch... Um, na de successen die hij die, die, die geboekt heeft in, in, in, um, in Cyprus, um, misschien een tikkeltje te overmoedig geworden, de geesten heeft willen rijp maken dat in de toekomst niet alleen belastingbetalers in dit soort gevallen worden aangeslagen, en ook niet alleen aandeelhouders um, en, en obligatiehouders, maar eventueel zelfs spaarders. Maar wacht nou. even, u zegt bewuste steen in de vijver uh, te hebben gegooid, uh, Dijsselbloem, maar tegelijkertijd zegt u ook um, uh, een tikkeltje overmoed. Overmoed is niet bewust iets doen? Uh, nee, hij heeft, uh, hij heeft de, de discussie de afgelopen jaren is wie betaalt de rekening van gevallen zoals in Cyprus. Nou, uh, er is een grote druk om dat in Europa, niet de laatste plaats in Nederland, om te laten zien dat niet alleen de belastingbetaler voor die rekening opdraait, dus uh, dat ook anderen moeten, moeten gaan bloeden. Nou, dat, is, dat heeft een succes geboekt uh, als eurogroepvoorzitter in Cyprus... en heeft dat iets te overmoedig willen uitstralen. Hij had de feiten voor zich moeten laten spreken. Gaan we het even hebben over de communicatie. Uh, men noemt hem in Brussel een efficiënte voorzitter van die eurogroep... maar in de communicatie zou hij ernstig tekortschieten. schieten. Nou ja, dit is in elk geval iets. Uh, als hij het bewust gedaan heeft, heeft hij niet goed over nagedacht... hoe hij de boodschap zou, zou kunnen brengen. Maar hij is natuurlijk inderdaad uh, gelouterd als politicus... financieel spe specialist in Nederland. Maar in Europa is hij natuurlijk toch een, een betrekkelijke nieuweling. Ja, dus he, de, de, de, daar heeft hij dus uh, nog wat te leren. En hij zal met name moeten leren dat, denk ik... als het gaat over centjes, als het gaat over belastingen... als het gaat over, over munten, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Je woorden worden op een, op een schaaltje gewogen. Ik moest denken, denken aan wat een... Een oude minister van Financiën, uh, echt jaren geleden, ooit eens een keer als advies, uh, als advies gaf. Uh, uh, je mag overal over praten, behalve over de mogelijkheid dat de gulden gedevalueerd gaat worden. Anders gezegd, uh, het komt er dan op, op, op komt er zo op aan. Want dat wat je zegt, je kunt zo de hele zaak verstieren, dat je, dat zei hij er ook bij, desnoods mag liegen. Desnoods mag liggen. Dat God, als de enige uitzondering in Den Haag, dat je, de onwa dat je onwaarheid mocht spreken. Wat als minister van Financiën. En wie was dat? Dat was Duisenberg. En uh, dat had uh, Dijsselbloem moeten doen? Dijzenburg had, uh, nou, mijn eerste advies is, zou zijn geweest aan hem... weet af en toe ook je mond te houden. Als het om communicatie gaat, is het soms verstandig als wet één te zeggen... wanneer moet ik iets zeggen? En de eerste advies aan hem was geweest, houd je mond. Maar dat is een dat... dilemma natuurlijk nu, hè? met name ook in Europa... waar juist ook wordt gezegd, want we zouden natuurlijk het verhaal kunnen omdraaien. We hebben iemand nodig die leiderschap toont. Iemand die helder is in wat hij zegt en er niet omheen draait. Uh, en ook niet moet liegen natuurlijk. Nee. Dan hebben we als dus iemand met Dijzenbloem, dus doe je niet goed. Nee, maar het betekent niet dat je dus vervolgens verwarring moet veroorzaken. Het betekent wel dat je heldere beslissingen moet nemen. Iemand die ook de politieke moed heeft en het zover weten krijgen. Ik vind dat echt leiderschap, ook van Dijsselbloem. Dat hij erin slaagt om niet alleen de belastingbetaler te laten opdraaien... voor problemen als in, als in, als in Cyprus. Dat hij ook anderen aanspreekt, in dit geval de, de, de, de grotere spaarders. Maar wees daar dan niet te triomfantelijk over. Wie te triomfantelijk is in dit soort gevallen, wie de overwinning claimt... die roept bijna, als vanzelfsprekend, zo werkt het nou eenmaal... De nederlaag over zich af. Goed, dan hebben we dus Dijsselbloem, waarvan u zegt... Uh, hij veroorzaakte tegenstrijdigheden in wat hij zei. Hij creëerde daarmee verwarring en toont daarmee het verkeerde leiderschap. Is hij uh, ernstig beschadigd? Nou, ach... Hij is beschadigd uh, door, uh, door, door, door wat er gebeurd is. Nogmaals, de minister van Financiën. Uh, het eerste punt is in CAO staat dat hij helderheid moet, moet verschaffen. Dat hij zekerheid moet uitstralen. Nee, mijn vraag is, is hij beschadigd? Nou, het feit daardoor dat dat niet gebeurd is... betekent dat er een belangrijke minpunt op zijn conditie staat uh, genoteerd is. Wat is nu de gouden tip voor morgen voor Bloem, volgens u? Um, ik zou drie tips voor hem hebben. Behalve de eerste, weet, weet wanneer je je mond moet houden. Uh, de tweede is: uh, in sommige gevallen moet je echt proberen, dit is bijna een voetbaltrainer die spreekt, de nul te houden. Speel defensief. Uh, en de derde advies is: uh, wrijf niet in een vlek. Jan nou, Schinkelshoek, dank u wel. Het Overdiek op Twitter. En de tweet van vandaag komt van Ed Oetsi. Ferry van Iersel heet die. 300.045 volgers. En zijn 20734 tweet vandaag was deze. Zo simpel kan het zijn. Jongen, 17 jaar, multimiljonair... na verkoop-app aan Yahoo. Ferry van Iersel, goedemiddag. Goedemiddag. We bellen u in Londen. Daar woont u, daar werkt u. U bent zelf ook ontwikkelaar. Vertel even, een jongen van 17, hoe zat het met hem? Ja, klopt. De jongen heeft op 15-jarige leeftijd voor een uh, oefenexamen voor school een app ontwikkeld. In eerste instantie voor de iPhone. Het was een nieuwsapp. Uh, hij vond zelf dat Google uh, niet zo efficiënt omging met, uh, met het zoeken naar nieuwsberichten. En hij dacht dat hij het iets beter kon doen. Dus hij heeft een app ontwikkeld. Hij was 15 jaar, puur uh, ter oefening. Maar die app is razend populair geworden en dus uh, onlangs gekocht door, uh, door Yahoo voor een bedrag van... Het is niet helemaal duidelijk, maar tussen de 23 en de 48 miljoen euro... Pardon, 23 en 28 miljoen euro? 23 en 48 miljoen euro zelfs. Ze okay, willen dat... natuurlijk niet helemaal vragen wat het precies is geweest. Nou, maar... Laten we even houden op 23 miljoen euro, want dat is ook al niet te begrijpen voor een jongen van 17. Ja, dat klopt. Dan kun je nagaan wat voor een effect het kan hebben als je een beetje een slim iets hebt bedacht. Ja, want het is natuurlijk uw tweet, zo simpel kan het zijn. Maar hoe simpel is het dan om met zo'n idee te komen en daar zo mee te kunnen cashen? Ik denk dat het moet beginnen met te kunnen programmeren, te kunnen coderen. En ik denk dat dat is op zich niet moeilijk. Het is een taal die je moet aanleren: de computertaal. Exact, exact. Ja, vergelijk het met Spaans of, of Italiaans leren. Iedereen kan het, maar je moet ervoor gaan zitten. En dan wordt het... Ja, dat, dat wordt vanaf jongens dan niet meegegeven natuurlijk. Op middelbare scholen en dergelijke. Dan zie je dat helemaal niet zo erg terug. Dat het heel jammer is. En daar begint het mee. En natuurlijk moet je een, een goed idee hebben. Maar als je kan coden, dan is de eerste stap... de grootste stap, is dan al gezet. Oké, okay, we, we zagen hem net langskomen op CNN. Nick Dalluizio, ze heet hij, 17-jarige knaap En hij zei er het volgende over. En dus so voor een technologie like zoals ours of inderdaad any others, is het zo'n grote platform om te leverage. En again, met de focus op mobile en beautiful design, denk ik dat er een ton van consumenten zijn die deze producten these products. Kijk eens aan, een 17-jarige jonger, uh, klinkt als een geluid als zakenman. Is deze Nick Deluisio de nieuwe Steve Jobs-versie? Ja, dat weet ik niet. Kijk, je hebt dingen, dit soort dingen vaker gezien met de jongens van Instagram, dat is allemaal opgekocht. en verschillende spelletjes, apps. Dat zijn dingen die voor bijvoorbeeld Instagram, in het geval van Facebook, heel winstgevend kunnen zijn. Ja. Die interessant zijn. Maar of het echt grote jongens worden, dat weet ik niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Misschien dat ze we nog wel met wat leuke ideeën zou, zullen komen, dat, dat twijfel ik niet aan. Maar ik denk niet dat grote jongens zullen zijn waar we echt nog heel lang iets van horen. Nou, hij hoef voorlopig ook niks meer te doen met uh, dit exact, geld wat er bij voor wel goed. Ik, ik had gelezen dat hij alleen nog maar nieuwe schoenen wilde gaan kopen en de rest voorlopig op de bank ging zetten. Dus ik denk dat er hele mooie schoenen gaan worden in Schoen, in Schoenen met gouden veters. De natte <laughs> droom voor elke ontwikkelaar. Ongeveer ook voor jou, Ferry van Eerste. Dank Vanuit Londen voor deze Twitter-rubriek. Voor tips houd ik me aan te We uh, vinden apenstaart over diek of gebruik op Twitter. Hashtag NOS Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Goedemiddag. Goedemiddag. De aanhoudende winter heeft in het Verenigd Koninkrijk grote gevolgen voor het vee. Koeien staan vaak nog op stal, maar veel schapen lopen gewoon buiten. In groot brittannië is de afgelopen dagen heel veel sneeuw gevallen. En er zijn ook heel veel lammetjes geboren. Goed nieuws, de BBC laat het zien in een reportage. Die begint met beelden van een lammetje dat uit een enorme laag sneeuw wordt getrokken. This sheep is lucky, dragged alive from a drift in Northern Ireland. But farmers, via many others, will have perished under the thick blanket of snow. And as they know on the Isle of Man, all this comes at the worst possible time, at the start of the lambing season. <laughs> Ja, dat is zielig. Het woord ongooglebaar komt niet in het Zweedse woordenboek. In Zweden bestond het plan om de Zweedse variant van het woord... dat heet dat bar of zoiets... op te nemen in het woordenboek... tot de technologiereus zichzelf met de zaak ging bemoeien. Onder andere de VRT schrijft erover. Een googlebaar zou ik willen Google zeggen. Ongooglebaar zou worden gedefinieerd als iets... dat niet gevonden kan worden met behulp van een zoekmachine. Maar Google eiste dat het zelf zou worden genoemd in de omschrijving. De Zweedse taalunie was onverbiddelijk. Dat gebeurt niet. Overigens, googlen betekent volgens Vandalen zoeken op internet... en dus niet zoeken via Google. Precies. Het Nederlandse weblog Sargasso heeft gesproken met Sander Vlicht. Ik denk Vlicht, misschien Flight, Maar goed, een deskundige op het gebied van cameratoezicht. Hij is sceptisch over de nieuwste technieken die opsporing gemakkelijker zou moeten maken. Zo heb je tegenwoordig zogeheten slim cameratoezicht. Waarmee gevaarlijk dan wel terroristisch gedrag zou moeten worden herkend. Die camera's zou je volgens Flight Vlicht vaak niet echt slim noemen. We weten niet eens wat normaal gedrag is en hoe je dat een computer kunt laten herkennen, zegt hij. Volgens hem blijft het voorlopig belangrijk dat mensen de beelden bekijken. Sky News schrijft op de website dat Noord-Korea zijn leger heeft opgedragen zich klaar te maken voor raketaanvallen op Guam in Hawaii en op het vasteland van de VS. De staatstelevisie heeft het aangekondigd op de bekende wijze. En zo is maar net. Een dergelijk dreigement veroorzaakte vorige week in ieder geval geen paniek. NRC Handelsblad, tenslotte maakte op de website melding van The Big Sandy Shoot. Twee keer per jaar wordt in de woestijn van Arizona het grootste, echt waar, machinegeweerfestival in de VS georganiseerd. Massa's wapenfanaten kunnen er honderden wapens uittesten op duizenden targets. Klinkt ongeveer zo. Hello everyone, this is Jeff from It's time again for Big Sandy. Het is altijd heerlijk, Ewart, eh, als je nog wat geluid eh, vindt bij dit mediaoverzicht. Ik vind het, eh, zoals ze het in Amerika noemen, disturbing om ja, te horen. Weet je wel, hè? Nou. Maar ze vinden het leuk. Een machinegeweersfestival in de Verenigde Staten. Waar anders dan in Amerika? De woestijn van Arizona. Na zes uur gaan we weer naar het eiland. Er wordt veel gesproken over Cyprus, over minister Dijsselbloem. Maar hoe staat het ervoor op Cyprus? Want die banken die zijn volgens mij nog steeds niet open. Gaan we vragen aan Connie Keeser. Tot zo.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 De Belastingaangifte 2012. U hoort een keuzemenu met tips, regelingen, slimme constructies, toeslagen en kortingen. Kunnen we u sneller helpen? Vragen over uw eigen aangifte? Mail naar blauwevrijdag.radio 1.nl. Geld besparen zonder veel moeite. Kies 1. Vrijdag is het blauwe vrijdag op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goedemiddag, uit U spreekt met Anouk. Ik weet